Dikte Hark met het NOS Journaal. De Ketelbrug ging in oktober 2009 plotseling vanzelf open door een technisch probleem. De onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dat uitgezocht. De Ketelbrug ging open terwijl de slagwomen op de A6 niet dicht waren en het verkeer kon doorrijden. In de chaos die ontstond raakten drie mensen gewond en was een flinke schade. Vanwege wegwerkzaamheden en een file was de automatische bediening van de ketelbrug afgezet en werd de noodbediening gebruikt. Die noodbediening opent wel de brug maar regelt niet de slagbomen en de verkeerslichten. De noodbediening is nu aangepast waardoor die veilig kan worden gebruikt als vervanging van de reguliere bediening. De man die vorig jaar tijdens de dodenherdenking op de dam de twee minuten stilte verstoorde, zit de komende tijd in de cel. Volgens de politie wordt de zogenoemde damschreeuwer vastgehouden. in afwachting van een speciale rechtszaak voor veelplegers en is zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. Hij wordt onder meer verdacht van diefstallen. Dat hij vastzit tijdens de komende dodenherdenking. komt volgens de politie goed uit. Door zijn geschreeuw brak vorig jaar paniek uit. Toen mensen gingen rennen, vielen er meer dan 60 gewonden. Het gebied waar de brandweer vanwege de droogte extra alert is, is uitgebreid. Gisteren was de code oranje al afgekondigd in grote delen van het oosten van het land en van Utrecht. Nu zijn er ook het Gooi en het noorden van Limburg bijgekomen. In die gebieden mag geen tuinafval worden verbrand... en mag er in de natuur niet worden gerookt en gebarbecued. Justitie heeft tegen de doelman van ADO Den Haag, Gino Coutinho... een gevangenisstraf geëist van een jaar... De keeper werd verdacht van grootschalige hennepteelt, valsheid in geschriften en witwassen. In een loods in de Noordoostpolder, die op zijn naam stond, tofde de politie in de zomer van 2009 meer dan 4.000 hennepplanten aan. Coutinho stond samen met zijn vriendin terecht. Eerder is zijn vader al veroordeeld. Die kreeg twee jaar cel. Het weer vanmiddag vooral in het zuiden stapelwolken en een kleine kans op een bui. Temperatuur 20 graden in het noordwesten en 26 graden in het zuidoosten. Morgen meer kans op een bui, het wordt dan wel wat warmer. Dit was het. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de randstad staan files op de A4 naar Den Haag. 4 kilometer bij Zoeterbouw, de Rijndijk. Op de ring Amsterdam, de A10 tussen Geuswild en Kroopend 3. En 2 kilometer bij de Afrit de Westport. A12 Den Haag naar Utrecht tussen de knooppunten Ouder- en Lunetten 3. En richting Den Haag 2 kilometer voor Den Haag-Malieveld. A13 richting Rotterdam tussen Delft en Kroopend Polderplein 8 kilometer door een ongeluk. En op de A20 richting Hoek Ho van Holland. Dan staat bij de Afrit Rotterdam-Krooswijk een file van 2 kilometer.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 Got me way over the sun zfmzandvoort.nl So Ik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 So the Moonlight madness, moonlight madness in love town, baby.